Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog steeds zijn er plekken in Spanje... waar na de grote overstromingen moeilijk contact mee te krijgen is. Eerder deze week veranderden straten in de buurt van Valencia in rivieren... en kwamen huizen onder water te staan. Bij tienduizenden Spanjaarden viel toen de stroom uit... en op sommige plekken is dat nog steeds niet gemaakt. Ook is het lastig om aan boodschappen te komen... vertelt correspondent Miral de Bruyne. Bij Porta bijvoorbeeld, waar ik gisteren was... daar zijn de meeste supermarkten ja, helemaal vernieuwd. Ik heb daar ook mensen eh, supermarkten en winkels zien plunderen. Eh, soms ging het om eten, soms ook om andere dingen. Je zag daar ook overal mensen lopen met hele grote flessen water. Eh, mensen probeerden overal drinkwater vandaan te halen. Want eh, ja, in heel veel huizen is er dus ook na stroom ook geen stromend water meer. Op social media proberen mensen contact te krijgen... met familie en vrienden waar ze niks van horen. Het dodental van het extreme noodweer is opgelopen naar 158... en nog steeds zijn er tientallen vermisten. Een grote brand in het centrum van Rotterdam. Daar staat een woonhuis in de fik. Het vuur is zo hevig dat de brandweer niet naar binnen kan. Ze zeggen dat het pand er zo slecht aan toe is dat het kan instorten. Voor zover bekend was er niemand binnen toen het vuur uitbrak... en zijn er geen gewonden. Voor de zekerheid zijn de bewoners van twaalf omliggende huizen geëvacueerd. En de avondshow van Arjen Lubach zit erop. Gisteravond was de laatste... waarin hij bijvoorbeeld zei dat vroeger alles beter was... zoals boodschappen doen... Weet je hoe vroeger een supermarkt eruit zag. Hè? Eén schap met een oude zakken voor. Moet je je voorstellen, dan stond je dus in de rij achter een oud opaatje dat geholpen werd door een oud opaatje. Dat duurde uren. En dat je dan eindelijk aan de beurt was... en dan bestelde je een blik gortenpap en twee plakken zult. Want dat was het enige wat hij had. Lubach gaat na tien jaar weg bij de VP-ro. Wat hij hierna gaat doen, dat heeft hij niet gezegd. Het was een feest. Dit was de avondshow... Op naar de morgen. En dan krijg je het weer nog. Een grijze dag met op sommige plekken kans op wat regen of motregen. Het wordt vandaag 13 tot max 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Gestreld. Ze houden ons zo verbonden, je zegt, maar je ademt dezelfde. i lose control thinking about it make me wanna go and do some things i know i worked it well so why you wanna fight it with me and you know you want it too so tell me what you wanna do come on baby Yes, that's pill. Like no more. I can't take it no more Gotta oh, so yes. oh, have it Yes, that's a pill. Here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 Vroeger reeds gesloten. Denk als ik slaap. Ben ik even weg van al mijn dromen. In de slapeloze nachten. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Spanje wordt het leger ingezet om te helpen in de regio rond Valencia. Door de overstromingen zijn er nog altijd gebieden afgesloten van de buitenwereld. Een kantoor van de VN-hulporganisatie UNRA op de westelijke Jordaanoever is zwaar beschadigd geraakt. Volgens UNRA werd het kantoor aangevallen door bulldozers van het Israëlische leger... waardoor het nu onbruikbaar is. In de rechtbank bij Schiphol begint vandaag de rechtszaak tegen de oudste zoon van Ridouan Taghi... De 24-jarige Faisal zou de drugshandel van zijn vader draaiende hebben gehouden en hebben meegewerkt aan een plan om hem te bevrijden uit de gevangenis. Het weer bewolkt met kans op motregen. Het is ongeveer 13 graden. them. Oh!